Ook fysieke gebreken komen steeds later... al zijn er wel verschillen tussen sociaal-economische groepen. Zo blijven hoogopgeleide mensen langer gezond... en leven ook nog eens gemiddeld drie jaar langer dan laagopgeleide. In Rusland is een dag na de presidentsverkiezingen... inmiddels 95 procent van de stemmen geteld. Daaruit blijkt dat iets meer dan 76 procent van de kiezers... heeft gestemd op zittend president Poetin. In 2012 was het nog 64 procent... De opkomst was hoog, zoals Poetin al had gehoopt. Bijna 64 procent van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit. President Trump gaat de drugsproblemen in Amerika hard aanpakken... staat in plannen die later vandaag worden bekendgemaakt. Zo wil hij drugsmokkelaars en dealers harder gaan straffen. Als het aan hem ligt, moeten ook zij de doodstraf kunnen krijgen. Ook gaat Trump wat doen aan de verslavingscrisis in Amerika... Er zijn 2,6 miljoen mensen verslaafd aan opiaten... die meestal in pijnstillers zitten. Artsen schrijven sterke en gevaarlijke medicijnen voor... zonder enige moeite of medische reden. Het zuiden van Australië wordt geteisterd door natuurbranden... die woeden in de provincies New South Wales en Victoria. Daar zijn al zeker 70 huizen en andere gebouwen in vlammen opgegaan. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers... Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind. Het weer, eerst nog opklaringen bij een paar graden onder nul. Overdag is het zonnig, de wind neemt iets af, het wordt zo'n 4 graden. Vanaf woensdag meer bewolking en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Met Thomas van Vliet. Ik zeg een hele goede morgen. Het is even over vieren op deze uh, ja, vroege maandagochtend. Uh, en wij gaan de komende twee uur zorgen voor de perfecte, frisse start van jouw werkweek. Dat doen we onder andere met uh, nou ja, een, een terugblik op het nieuws van afgelopen week. Even kijken wat er deze week gaat gebeuren. We hebben het onder andere over uh, verantwoord fit worden. Uh, St. Patrick's Day is natuurlijk geweest. Alle Ieren zijn volgens mij inmiddels een beetje van hun uh, kater uh, uh, af. En ja, uh, uh, uh, uh, de, uh, de favoriete plek van, uh, van, van mensen gaan we, gaan we bezoeken. Maar voordat we echt aan een nieuwe week kunnen beginnen, blik ik altijd eventjes terug. Want de afgelopen week is er, nou ja, zoals gewoonlijk weer een hoop gebeurd. En ik ben benieuwd of je een beetje op de hoogte bent, of je het allemaal gevolgd hebt. Dat kun je zelf testen, want luister goed naar de week in geluid. We beleeft echt veel plezier aan is zo er een Ja nou, ik mag er graag in spitten, erin zwemmen. Maar het liefste tel ik al geld. Ik heb echt al een tijdje naar uitgekeken om bij zo'n zaak aanwezig te zijn. Ik heb al die boeken ook doorgenomen en het onderwerp spreekt me gewoon ontzettend aan. Roos had het moeilijk. Olivia wou dat ze iets kon doen. Roos greep haar arm, haakte in en troonde haar mee door het gangpad. De kist verdween de lijkwagen in en zij bleven achter in de tochtige hal van de kerk. Olivia was nog nooit zo blij. Ze heeft het beste voor het laatste bewaard, want hier zet de 45-jarige snowboardster 56-94 neer. Ruim genoeg voor haar tweede gouden medaille van de week. Je was super! I have not allowed my disability to stop me doing most things. My motto is there are no boundaries. Thank you. Je ja, hebt je ze herkend. Als eerste hoorde je Dagobert Duk. Want tot gisteren was het de Week van het Geld. Een periode waarin scholieren meer leren over de waarde van geld. En als iemand weet hoe dat moet, nou, dan is dat de rijkste een ter wereld natuurlijk wel. Het tweede fragment was uh, dat van iemand die in de rij stond om bij het proces van Willem Holleder aanwezig te mogen zijn. En deze week was zijn zus Astrid aan het woord. En vervolgens hoorde je een stuk uit het boek Gezien de Feiten van de Vlaamse schrijfster Griet op de Beek. En dit, jaar, uh, dit boek is dit jaar namelijk het Nationale Boekenweekgeschenk. En gisteren kon je hier gratis mee reizen in de trein. En Daarna mochten we nog één keer beleven hoe Bibian Mental deze week haar tweede gouden plak op de Paralympische Spelen pakte. En als laatste hoorde je Stephen Hawking over zijn leven met ALS. De wetenschapper overleed deze week op 76 jaar leeftijd, na maar liefst 55 jaar met de spierziekte geleefd te hebben. Dat was week 11 in Geluid. Op naar nummer 12. From the ashes of a old life Let's catch this newborn flame Hold it close and never let it die Joanna van zijn album Sweet Defeat uit 2011. Misschien is het compleet langs je heen gegaan... maar gisteren was de eerste dag van Nauratri. Dat is een belangrijke periode binnen het hindoeïsme... waarin ze zich richten op de bezinning en spirituele reiniging. Verslaggever Kira Harkens die ging op bezoek bij een hindoe-tempel... en sprak daar Vinay Narain, de priester... die haar alles over deze periode kan vertellen. Zojuist wandelde ik door een sprookjesachtige tuin die uiteindelijk uitkwam bij de Hindoe tempel in Eindhoven. Priester Winai vertelt mij wat hier komende dagen gevierd zal worden. Um, nou, we vieren de, no de Nauratri. Nauratri houdt in de negen heilige nachten. Van moeder Durga. En in deze negen heilige nachten. Uh, vereren we haar en uh, willen we haar tevreden stellen. Nou ja, wij zien moeder Durga als uh, de oerbron van alle energie. en uh, moeder van, van het heelal. Dus vandaar dat wij uh, dat we het heel belangrijk vinden om haar tevreden te stellen. Het doel daarvan uiteindelijk is ook uh, door haar te vereren. en door haar zegen te krijgen. dat we spirituele rust, uh, kennis en kracht krijgen. Um, in deze dagen, de Nauratri, uh, doen we ook aan vasten. Nou, bij ons is het vasten wel vrijwillig, dus iedereen mag naar eigen inzicht uh, het vasten invullen. Nou, uh, een voorwaarde is bijvoorbeeld vegetarisch zijn. Dat is één. Een andere voorwaarde kan zijn, is uh, geen, zout, uh, geen uh, zaken eten waar zout in zit. in ja, heel veel zaken zit al zout. Dus dan kom je eigenlijk al heel, uh, ja, toch al een wat strengere vaste uh, regime dan tegen. Maar het kan nog, uh, nog intenser uh, door bijvoorbeeld water en fruit te doen. Of zelfs alleen maar water, uh, water te, te nemen gedurende negen nachten, zeg maar. Of de negen dagen. <tied in the language> Nou ja, voor mijzelf, ik, ik vast ook. Um, ik vast op een manier dat ik overdag water drink en in de avond uh, fruit. En dat doe ik dan uh, negen nachten. Nou, ik merk als je vast dat je ook een bepaalde uh, extra concentratie krijgt op, uh, op moeder uh, Durga. He, want door je hongergevoel, uh, normaal gesproken pak je snel iets, uh, iets uit de kast... Uh, om, om maar je honger te stillen en je gedachten weer uh, ergens anders op te, op te stellen. Dus alle aardse zaken. Nou ja, op dit moment als je dan uh, wat meer honger hebt of wat meer dan... dan heb je meer de focus op, uh, op het spirituele en op, op, op, op moeder Durga. Dus eigenlijk het honger gebruik je eigenlijk... Om, om je beter te concentreren. Heel gek eigenlijk, want normaal ja. als je honger hebt... Ga je gewoon eten. Ga je gewoon eten inderdaad. Maar, maar ja, ik gebruik eigenlijk door dat gevoel om meer te, meer te concentreren. Ja, we staan hier uh, midden in een hele kleurrijke tempel. En als ik om me heen kijk, is rechts uh, een muziekgedeelte geïnstalleerd. En voor mij is een altaar... Uh, met verschillende kaarsen en kokosnoten... en eigenlijk allerlei voorwerpen met heel veel kleur uh, neergezet. Wat gaat hier vanavond in de tempel gebeuren? Nou ja, in deze tempel uh, zullen uh, de, de, de bhaktas, dus uh, de mensen zeg maar, die, uh, ja, die ook uh, Madurga gaan vereren... die komen naar de tempel toe. Ze zijn allemaal heel mooi gekleed, net zoals je inderdaad uh, de, uh, de omgeving hier ziet. Ze zijn gekleed met mooie saris en kurtas. Er zijn kleren met ja, felle kleuren en, uh, ja, en mooie steentjes. en Je noemt het maar op. Heel, heel prachtig om te zien. Nou, Die komen binnen en vervolgens hebben we hier een uh, muziekgroep... die uh, ja, mooie religieuze liederen gaat uh, voordoen. Dragen, uh, voor de mensen. Nou, ondertussen heb je dan ook uh, de offers, zoals we zojuist hebben aangegeven, hè, die, we, die we voorbereid hebben, uh, die gaan dan uh, van start. Nou, daarin worden zoetigheden geofferd, fruit, uh, lekkere zaken. En daarna wordt er een vuuroffer uh, uh, wordt er gehouden. En als laatste krijgen we nog van de, van de priester een korte lezing over, uh, ja, over uh, uh, kennis uh, met betrekking tot, uh, tot deze viering, tot Madurga. Uh, wat, wat is de, uh, de manifestatievorm? Uh, welke krachten zijn er? Hoe, uh, hoe kom je tot uh, zelfrust? Uh, dat soort aspecten komen allemaal, allemaal terug in, in zulke lezingen. En daarna uh, ja, sluiten we de, de dienst af met een, uh, met een hapje en een drankje voor degene die niet vasten. Ja, door de muziek en beschrijvingen van die tempel leek het even alsof je in het buitenland was. Maar nee hoor, dat was gewoon in Eindhoven. Er is ophef in India, daar blijven een klein beetje. Uh, daar ligt een kinderboek in de winkels waarin elf wereldleiders worden besproken... die stuk voor stuk inspirerend zouden zijn. Nou, omdat ze hun hele leven gewijd hebben aan het verbeteren van hun land bijvoorbeeld... en de levens van hun inwoners hebben ver verbeterd. Dan heb je het over Nelson Mandela, Nelson Mandela uh, Gandhi en ja, Adolf Hitler... Er staat ook in het, in het kinderboek. Tot grote woede van veel Joodse organisaties natuurlijk. In Hitler staat, uh, uh, Hitler staat wordt daar genoemd om goede speeches... en de grote hoeveelheden mensen die hij op de been kreeg... voor zijn gedachtegoed. Ja, een tikkeltje ongepast misschien. En tja, als we Theo Maassen mogen geloven... dan zullen die kinderen het nog voor zoete koek slikken ook. Het schijnt ook zo te zijn dat de, de jeugd van nu... Die, die, die hebben helemaal geen idee wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog... allemaal, allemaal gebeurd is, man. Die hebben, die hebben geen idee... Ik, ik vroeg het aan het ventje van 16. Weet jij wat de voornaam van Hitler was? Heil, dacht hij. <lacht> Adolf Hitler. Hm? Met zijn malle fratsen. <lacht> ja? ja, dat was ook een aparte hoor. Ja, ah, kijk, Hitler was natuurlijk ook maar gewoon een hè, mislukte kunstenaar... Die, die, die met zijn ziel onder zijn arm naar een beroepskeuze-adviesbureau is gegaan. En met de vraag van, ja, wat moet ik doen? Dat hebben zij gezegd, iets met mensen.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 day Je just don't care. Um, ja, het is, uh, even kijken, het is bijna, uh, uh, het is kwart over vier geweest. Dus we gaan even kijken naar al het nieuws wat uh, geen, uh, ja, net geen nieuws is. Tot nu toe dan, hè. En dat doe ik samen met Antoinette. Antoinette, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je, wat heb je gevonden wat nog eigenlijk nog net geen nieuws is... maar waarvan jij vindt dat het wel nieuws zou moeten worden? Nou, wat ik zeer opmerkelijk vond... was dat in Weert, een gemeente met ongeveer 50.000 inwoners... Mm. het lijkt alsof vrijwel iedere inwoner... tenminste één lokale politicus kent. Um, dit kan van de carnavalsvereniging zijn... de voetbalclub of de scouting natuurlijk... Ja. En uh, vier jaar geleden zijn dus 26 van de 29 raadsleden met voorkeursstemmen gekozen. Maar, maar dat is toch eigenlijk wel hartstikke goed? Dat is toch misschien waar lokale politiek om, uh, om zou moeten gaan? Dat je, ja, uh, dat je, dat je dicht bij uh, de, de mensen staat? Of, of juist andersom, dat je dicht bij de politiek bent? Zeker, dus iedereen mag eigenlijk wel uh, kijken hoe Weert dat doet. En uh, dat ook gaan doen. Ze dus moeten allemaal carnaval gaan vieren. Ik denk dat dat het is. <laughs> <laughs> uh, daarnaast... Wist je dat de Syrische president is gaan vloggen? Nee. Nou ja, dat, dat doet hij nu sinds een paar dagen. En uh, nou ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat hij zegt. Ehm ja. um, maar Twitter is vooral verbaasd dat hij zelf achter, achter het stuur zit van de auto. Maar dit is toch al. Staat dat die auto dan niet op een pick-up of zo? Of op een, een aanhanger? Nee, je okay. ziet wel allemaal mooie woestijnen eromheen. Maar filmt hij dat dan ook zelf, echt als in, in vlogstijl, zeg maar? Nee, helaas niet. Er is nee. wel iemand die, uh, die zijn selfie maakt. Zeg maar. ja. Ja, dit, hoe dan ook is het interessant om te volgen wat hij zegt en hoe hij zijn boodschap probeert te verkondigen. Zeker. Toch? Dus als ja. iemand dit wil ondertitelen, ze zijn op de Twitter-account van The Syrian President te vinden. En dan kan je dat doorsturen okay, naar ja. Radio 1. Ja. Als laatste nieuws... Um, zijn er potresten gevonden in Vendrai. Uh, kinderen hebben die gevonden. Dus toen was het... Oh nee, wat gaan we nou doen? Politie gebeld. Die hebben dan weer forensisch... Ik dacht dat het een mens was. Dus... Dachten dat het een mens was. Wat <laughs> blijkt? Dat is het niet. Nou, heb ik ooit, nou was ik ooit als klein guppie uh, in het bos aan het spelen. En ik dacht dat ik, uh, was ik aan het graven, toen vond ik een uh, mammoetbotten, dacht ik. Dus ik vet trots, in spreekbeurt gehouden. En uh, ik denk dat iedereen het wel, wel dacht van, nou dat is niet zo. Dus ze dachten, later maar lekker. En, en uiteindelijk dacht ik, ik ga het verkopen aan een museum. En toen zeiden mijn ouders, ja, um, het is gewoon een koe. Ja. Dus ja, daar ging mijn droom. Dus ik, hey, is... ik, ik snap hoe de jongetjes zich voelen. Die denken, ja, uh, uh, uh, we hebben iets gevonden. Hebben ze ook, maar het was net iets minder dan bedachten en stoer dan ze dachten. Precies. Dat was hem. Dat was hem. Dankjewel. Nou, hoewel de afgelopen dagen anders deden vermoeden... begint deze week toch echt de lente. En dat is traditie-gitrouw het moment dat veel mensen weer wat meer gaan sporten... om zomerfit te worden. En daarbij is het belangrijk dat je het op een verantwoorde manier opbouwt. En niet zoals veel mensen doen, gelijk uh, de beuk erin te hard van start gaan. En de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Aan de telefoon Dirk Schaars, adviseur van sport en gezondheid... bij Kenniscentrum Sport. Goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Ja, ik wil eigenlijk gewoon uh, weer fit zijn voor de zomer begint. Uh, ja, ik hou wel van sporten, maar deze winter, hè, zoals altijd, dan schiet er toch een beetje bij in. Hoe pak ik dat aan zo voor de, ja, als het weer beter wordt? Nou, goed idee allereerst, denk ik, om weer te beginnen. Uh, je kunt, uh, het is nooit te laat om te starten weer met, uh, met uh, sport en bewegen. Uh, ja, je noemde het eigenlijk al in je introductie. Voorzichtig opbouwen, dat is eigenlijk wel uh, het, uh, de kern waar het om draait. Uh, mensen die te snel te veel gaan doen, daar uh, liggen de blessures altijd op de loer. Dus uh, voorzichtig aan starten. En wat voorzichtig is, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Iemand die uh, alleen maar op de bank heeft gezeten de hele winter... die kan misschien uh, voorzichtig beginnen met uh, steeds langere stukken wandelen... We uh, beginnen met fietsen. Dat zijn dan uh, manieren om voorzichtig, uh, voorzichtig aan weer te starten. Ja, en Maakt het dan nog uit welke sport ik kies... Um, als ik zeg maar, die eerste stap van het wandelen gehad heb? Uh, nou, dat, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat je leuk vindt. Het, het, het meeste effect van sport en bewegen, vooral als je weer uh, echt uh, wat strakker de zomer in wil, uh, dat zijn sporten die je vol kunt blijven houden. Dus allereerst moet je denk ik iets vinden wat je leuk vindt uh, om te doen. Uh, en uh, daarnaast is het ook belangrijk om iets te vinden wat past een beetje bij je lichaam. Mm -hmm. Heb je echt flink overgewicht, dan zijn uh, sporten als rennen of dingen waarbij je wil moet springen. Uh, die zullen waarschijnlijk wel zwaar worden en daar is de kans dat je geblesseerd raakt uh, toch wat groter. Dus dan uh, is misschien fietsen bijvoorbeeld een wat, uh, wat betere optie. Dat, dat is wel wat, wat minder blessure gevoelig dan? Dat is dan wat minder blessuregevoelig inderdaad. Maar ja. vooral belangrijk, zoek iets wat je leuk vindt natuurlijk en wat je vol kunt houden. En dat is misschien ook, je geeft aan, ik heb de hele winter toch wat minder kunnen doen... en nu begint de lente en wil ik weer, wil ik weer starten. De beste tip zou eigenlijk zijn, probeer eerder, eerder te beginnen... en probeer niet te, te laten verslonzen in de winter. Dus Do it or lose it, zeggen ze vaak in de sport. Denk niet, het is te koud om op de racefiets te stappen... maar je denkt, het is warm genoeg om lekker te gaan wandelen. Nou, op wijze van. Ja, probeer dan eens iets te vinden waarvan je denkt... nou, dat kan ik ook de hele winter volhouden. Dan hoef je, als de lente begint, wat minder, van wat minder ver te komen. Hoef je wat minder ver in te halen. Precies. Daar hadden we het er vanmiddag op de redactie nog over. Dat kwam dan wel een beetje uit de hoek van de sportsceptici. Uh, uh, er gaat haast geen maand voorbij of je hoort wel dat er een, een hardloper, wielrenner, voetballer... Uh, ja, wat ernstigs overkomt of overlijdt. Is sport er wel zo gezond als je dat zo hoort? Ja, ja, nou ja, voor die mensen is dat natuurlijk ergens vervelend. Dus dan kan ik wel zeggen dat sport er zeker gezond is, maar daar hebben zij niet zo heel veel nee. aan. Uh, maar als je naar, als je naar de, de, de, de grote bevolkingsgroepen kijkt, dus in het, in het algemeen, kun je zeggen dat sporten zeker veel gezonder is dan uh, mensen die niet sporten. Um, maar belangrijk is wel natuurlijk dat je het op een verantwoorde manier doet. En dat je uh, uh, ja, echt uh, niet, niet bewust heel veel risico's uh, gaat lopen. En dat hangt er natuurlijk mee vanaf welke sport je kiest. Als je. Uh, ik noem maar wat, gaat uh, uh, extreme snowboarden, mm -hmm. ja, dan is de kans dat er dingen gaan gebeuren wat groter dan dat je gewoon, uh, uh, ja, laten we zeggen, gaat bridgen. Yeah. Um, dus uh, de, de keuze van je sport is belangrijk. Yeah. Uh, ook het, het daadwerkelijk uh, voorzichtig aan opbouwen, hè, daar hadden we net al even over, dat is ook een uh, belangrijk aspect om niet geblesseerd te raken. Uh, goede materialen uh, gebruiken, goed advies natuurlijk, uh, inwinnen over hoe je je sport moet doen, hoe je het aan moet pakken. Dat zijn allemaal dingen die, dingen die belangrijk zijn. Maar in het algemeen kun je zeggen dat sport veel minder gevaarlijk... veel gezonder is dan helemaal niet sporten. Ja, precies. En er wordt ook wel eens gezegd dat een, een verplicht sportmedisch onderzoek... dat dat nog wel eens zou kunnen, kunnen helpen uh, en slachtoffers kan voorkomen. Ben je het, daar, ben je het daarmee eens? Mm, daar zijn de meningen best wel over verdeeld eigenlijk. Of dat uh, daadwerkelijk slachtoffers kan voorkomen. Uh, je ziet wel dat bij... Uh, het licht je je lichaam beter kennen. Dus het kan je zeker... Helpen om uh, de, de juiste sport te kiezen, het juiste aanvangsniveau. Dus hoe fit ben je al op dat moment? En uh, is je, is je, dat is je startniveau. En uh, vanuit daar kun je verder gaan werken. Dus dat zorgt ervoor dat je niet te zwaar begint. Maar. Er wordt ook wel eens gezegd dat er garantie is tot aan de deur. Het is lastig om uh, echt serieuze problemen aan hart of voor bloedvaten bijvoorbeeld... om die echt al uh, in zo'n onderzoek uh, uh, eruit te vissen. Ja. Uh, ja, dus het, uh, het kan soms ook een gevoel van schijnveiligheid geven. Maar wat ik al zeg, het, uh, kwaad kan het ook zeker niet. Nee. En het wordt zeker voor, voor wat, oudere, wat oudere mensen wordt het zeker wel aangehaald. Ja. Goed aan je eigen lichaam luisteren dus. Het is eigenlijk wat je zegt ook. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is ook het mooie van sport en beweging. Het helpt je ook je lichaam te leren kennen. Dus ja. wat dat betreft, hoe langer je dat doet... hoe beter je ook naar je lichaam leert te luisteren. Dus een klein beetje samenvattend om weer lekker zomerfit te worden. Uh, uh, goed naar jezelf luisteren. Maar niet te hard, want je lichaam denkt misschien... laat, laat mij maar lekker op de bank zitten. Uh, maar ga lekker beginnen met wandelen. Zorg in ieder geval dat je iets doet. Zodat je, nou ja, uh, of je nou in een bikini... of een, uh, of een, of een zwembroek wil passen tegen de zomer. Dat maakt niet zoveel uit. Maar gewoon lekker beginnen. Ik zou, zeker als je nu nog moet beginnen, dan ga je als, je, als je echt flink gewicht moet verliezen... of je wil echt nog heel veel spiermassa bijwinnen, dat ga je niet halen deze zomer. Dus dan zou ik je eerder richten op inderdaad gewoon je wat lekkerder fit voelen... Uh, je wat beter in je lijst uh, voelen zitten. Dat uh, is best wel een reëel doel om dat voor deze, deze zomer al, uh, al te halen. Ja. En als een mooi doel uh, zijn er ook de beweeggerichtlijnen. Die zijn onlangs ontwikkeld uh, en vernieuwd eigenlijk. Uh, die zeggen 150 minuten per week matig intensief bewegen. Dus dat matig intensief is flink wandelen of, of fietsen. Uh, wat wat spierversterkende oefeningen daarbij doen. Dan ben je al heel eind, volgens mij. Ja, en een stappenteller, dat werkt ook altijd heel goed voor mijn gevoel. Uh, Dirk Schaars, ja. <laughs> uh, uh, uh, adviseur voor Sport en Gezondheid... bij het Kenniscentrum Sport. Uh, dank je wel. En uh, ja, sport ze deze week. Ja, dank je wel. Jij ja, ook. Succes. <laughs> doeg, dat heb ik nodig. Ja, maar niet uh, ja, met dat sporten dan. En niet met de muziek, hoor, want daar heb ik hele leuke dingen uitgekozen. Ik kwam dit tegen deze week. Ze komen uit Noorwegen. Ze heten And Then Came Fall. Nieuw duo, nieuwe muziek hier op NPO Radio 1. Disqualified. Het was een heerlijk begin van je werkweek. Zo om half vijf op de maandagochtend Disqualified. En Damn Came Fall, ja, Radio 1 is natuurlijk een nieuwszender. Maar een nieuwe muziekzender mag dan af en toe ook wel zijn, vind ik persoonlijk. Ja, Het gaat natuurlijk een, een topdag worden vandaag. Maar zonder dat je het uh, wist, heb je dat eigenlijk, is het dat eigenlijk stiekem al lang. Want uh, maandag 19 maart is het. 280 dagen totdat we weer aan de kerststel zitten. Maar het is ook precies 15 jaar geleden dat dit gebeurde. afgelopen nacht is de oorlog begonnen. Om half vier Nederlandse tijd de Amerikanen de aanval op Irak. Vanaf marineschepen in de Rode Zee zijn kruisraketten afgevuurd... op Doelen in de Iraakse hoofdstad Baghdad. Ja, een internationale coalitie die viel Irak binnen... omdat uh, daar massavernietigingswapens zouden zijn. Ja, en zo begon de Irak-oorlog, die tot eind 2011 zou duren. En dan is het vandaag ook nog een jubileum voor uh, Jorge Mario Bergoglio... Uh, want exact vijf jaar geleden kreeg hij de beroemde vissersring en het pallium. En sindsdien kennen we hem beter als Paus Franciscus. Er komt beweging, dames en heren, achter het raam van het balkon. Annuncio ja, Robis, Gaudium magnum. Ave moest Hij volgde toen Benedictus XVI op die vanwege zijn gezondheid moest aftreden. Het is bovendien een prima dag om vanavond spersiebonen uit een pot te eten. Met de groente van Hak natuurlijk, want de dame die ze zo bekend maakte, die is jarig. Mooi hè, de natuur. Prachtig. Voor deze ene keer moet u niet de groente van Hak, maar de groente van Martine hebben. Even wuiven, meneer de Haan. Ja, Martine Bijlzen wordt 70 jaar vandaag. En hoe het met haar gezondheid gaat is niet helemaal duidelijk voor ons. Ze heeft natuurlijk een hersenbloeding gehad. En hopelijk zien we haar snel weer terug op tv. Verder worden, uh, uh, wordt Bruce Willis vandaag 63. Jolande Sneijder Kabou van Kasberg is 33 geworden. Ook Harvey Weinstein is jarig. Hij wordt 66. Maar ja, of dat uitgebreid gevierd gaat worden is maar de vraag. En straks om 10 uur zullen ongetwijfeld veel mensen achter de computer zitten... in de aanslag om kaartjes te kopen voor deze dame. Ja, Beyoncé komt namelijk samen met haar man Jay-Z naar, Jay naar de Amsterdam Arena op 19 juni. Een dikke kans dat het concert binnen een, nou, wat zullen we zeggen, een minuut is uitverkocht. En ja, elke 19 maart vraag ik me toch weer af waarom ik niet in de Verenigde Staten woon. Want daar is het National Chocolate Caramel Day. Of dat met of zonder zeezout is, ja, dat staat dan weer nergens vermeld. Maar die Amerikanen nemen het bloed serieus. Maken zelfs liedje voor, liedjes voor uh, Chocolate Caramel Day. Uh, die zijn dan weer wat minder lekker. Chocolate Caramel, grand double rare among us. In general, woke we'll up late. chocolate caramel. Ja. <laughs> Kleine zalen beginnen. En tot slot, virus in Canada. Vandaag pas St. Patrick's Day. Ja, de week van de psychiatrie begint. En de week van. Ja, de lentekriebels. Want overmorgen begint de lente natuurlijk. Al gaat het eigenlijk niet over schaapjes in de wei. Het gaat juist over seksualiteit en weerbaarheid. Maar uh, daar worden deze week lessen over gegeven in het basisonderwijs. Tot zo voor de dag van 19 maart. Mocht ik nou iets vergeten zijn, laat het dan gerust weten via onze Radio 1 app. En elke week kijkt Stijn van Nuland door zijn uh, kleine Brabantse studentenbrilletje naar de wereld om hem heen. Al eeuwenlang kent de mens het gebruik van de lift. De oude Egyptenaren gebruikten het al als manier om grote blokken steen bovenop een piramide te takelen. Later ontdekte ook de Franse koning Lodewijk XV het gemak van een persoonlijke takelmachine. Hij liet zich in zijn paleis in Versailles van de ene naar de andere hoogte verplaatsen om zijn maitresse een verdieping hoger te bezoeken. Het wonderlijke apparaat werd keer op keer aangepast en geperfectioneerd. En nu, een paar honderd jaar later, laten miljoenen mensen zich nog elke dag van verdieping naar verdieping verplaatsen... door middel van een ijzeren bakje aan een paar kabels. Nu de normaalste zaak van de wereld, maar ooit heel bijzonder. Alhoewel, ik vind een lift nog steeds wel een uiterst bijzonder vervoersmiddel. Afgelopen week stond ik weer in zo'n lift. En pas afgelopen vrijdag bedacht ik me eigenlijk dat die lift een hele rare plek is. Want wat nou als ik je voorstel om bij jou thuis met 15 man op de wc te gaan staan... Dan zeg je, nee natuurlijk niet, ik ben toch niet gekke Henky. Maar ga je met 20 man in een even groot hokje staan, maar wordt dat omhoog getakeld, dan is dat in één keer volstrekt normaal. En was het maar zo dat dat claustrofobische ongemak het enige vervelende aan een lift was. Maar nee, het ergste moet dan nog komen. Uit uitgebreide liftobservatiesessies van mijzelf blijkt namelijk dat iedere persoon er een totaal andere vorm van liftetiketten op nahoudt. Waar ik bij het instappen in de lift gewoon keurig mijn mond houd... en tot licht matig verlegen in het hoekje van de cabine ga staan... zijn er ook mensen die, hoe kort het liftritje dan ook mag zijn... steeds proberen om een gesprek aan te knopen met hun medereizigers. Vaak met een te vergeefse afloop. Dan heb je ook nog van die mensen die het altijd presteren... om precies voor het paneeltje met knopjes te gaan staan. Zodat als er nieuwe mensen de lift betreden... je altijd in een soort ongemakkelijke samenstelling van schijnbewegingen terechtkomt... voordat je de juiste knoppen in hebt gedrukt. En dan is er ook nog altijd die persoon die probeert om rennend toch nog net de vorige lift te halen. Om nog maar te zwijgen over de mensen die op zo'n manier in de lift gaan staan... dat ze daarmee meteen de staarruimte van nog 10 nieuwe mensen blokkeren. Kortom, een lift zorgt alleen maar voor ongemakkelijkheid, scheve gezichten en een hoop conflicten. En ja, dat kan nooit de bedoeling zijn van zo'n uiterst nuttig vervoersmiddel. Dus tijd voor een nieuwe universele liftetiketten. Regel 1. Als je binnenkomt en de lift is leeg, dan ga je links achter in de hoek van de lift staan. Alle mensen die daarna volgen bouwen de lift netjes vol met rijtjes... zodat de ruimte van de lift optimaal benut wordt... en bovendien de ene persoon niet meer ruimte om zich heen heeft dan de ander. Regel 2. Praat niet. Probeer alsjeblieft niet om geforceerd een gesprek te starten met je medelifter. Niet nodig, zonder van je tijd en bovendien uiterst irritant. Laat iedereen even genieten van zijn 20 seconden rust in dat ding. En tot slot regel 3: Pak gewoon lekker de trap. Bespaar jezelf de moeite van dat gekke inpandige hijsbakkie... en verbrand gewoon lekker wat calorieën. Dan blijft de lift over voor mensen die echt niet goed ter been zijn. Voor Den Dan zou ik natuurlijk ongeveer uh, 100 nummers uit kunnen kiezen. Maar ik dacht, laten we gewoon iets draaien wat je eigenlijk nooit hoort... van het album The Royal Scam uit 1976. Uh, album waar onder andere bekend van Kid Charlemagne... dat is dan nog het bekendste nummer van het album. Maar dit is The Fez. Weet je wel, dat, uh, dat hoedje. Zo'n zo hoedje met zo'n kwastje erop. Hoor je nooit? Ja, tot nu. Hier op NPO Radio 1 in Fris... Uh, waar het tijd is om te bellen met mijn grote vriend... Uh, reisjournalist Bas van Oort... die uh, de wereld overreist uh, en uh, daar graag over vertelt. Uh, Bas, goedemorgen... Hey, goedemorgen. Jij uh, bent lekker thuis uh, voor de verandering. Ja, uh, maar wel druk natuurlijk. Uh, lekker schrijven, al die herinneringen weer ophalen van uh, eerdere reizen. Waar ben je op dit moment mee bezig? Nou, ik ben nu een uh, verhaal aan het maken over het eilandje Noosa Lembongan. En dat uh, ligt voor de kust van Bali. En daar ben jij, als ik me niet vergis, ja. ook geweest. Ja, dat klopt. Dus daar kunnen we vast wel even het een en ander over uiteenzetten. Ja, en, uh, het is een eiland, nou hoeveel het half uur, drie kwartier van, uh, van Bali. Uh, ja. tussen, een beetje tussen Bali en Lombok in. Mm, ja. Ja. Tropisch paradijs, zou je het wel kunnen noemen. Ja, echt. Ik, uh, ik ben, ben zelden op een plek geweest uh, waar het relaxter is uh, dan daar. Want het is echt. Uh... En het grappige is, uh, je begint helemaal niet relaxed aan je reis naar Noosa. Want uh, ik, jij bent waarschijnlijk ook met de, met de ferry gegaan. Ik ben uh, met de snelboot met... gegaan. Ja, precies. En die vertrekt uh, uh, vanuit Den Passar op het strand. En daar is het een drukte van je welstuk. Ja. En daar staan honderden toeterende auto's en taxis en duizenden scooters... en, en op het strand zelf lopen mensen uh, door elkaar heen... omdat iedereen ergens anders heen moet. En dan uh, worden de koffers op hoofden gesjouwd en zo. En dan, uh, Wij waren erg laat omdat we rechtstreeks van het vliegtuig kwamen. Mm. Uh, dus uh, we waren sowieso al in een behoorlijke stress-situatie. Uh, en toen moesten we nog betalen en heen en weer rennen en pinnen en noemen maar op. En dan, dan zit je op zo'n boot. En het is eigenlijk niet zo'n heel uh, grote ferry. Maar het is zo'n ja, een, een, een fast ferry die uh, ik denk met een mannetje of 50 erop. Uh, ja. En die maakt een uh, pokenherrie. Uh, dus dan uh, zit je ook nog eens drie kwartier uh, hoor je niks en uh, hoor je alleen maar uh, gewoon geluid om je heen. En dan op een gegeven moment dan, dan ben je ook een beetje je, je oriëntatie kwijt. En dan kom je uh, het, de, het eilandje binnen, zeg maar, de baai binnen. En dan is het azuurblauw water waar je zo doorheen kan kijken tot aan de bodem. Uh, en dan uh, zie je uh, het eiland steeds dichterbij komen. En wat er allemaal uh, aan de kust uh, gebeurt. En, en hoe rustig het dan in één keer is. Want dan wordt die motor ook uh, wordt dan afgezet. Uh, dat je echt bijna, uh, bijna het gevoel hebt dat je het paradijs ook daadwerkelijk betreed. Ja. Dus, mag mag uh, ik met jou delen hoe mijn overtocht was? Uh, was minder dan... <laughs> dus mij. Nou, Het begin is een beetje hetzelfde, inderdaad. Uh, bij Sanur, dat ligt dan uh, huh? ja, vlakbij uh, Den Denpasar En dan echt ja. de jerrycans op de hoofd, de tassen. En dan denk je, ook oh, als dat maar goed gaat. De speedboat is uh, ja, een speedboat met een uh, kapje erop en Drie enorme buitenboordmotoren erachter. Ja. Zeg maar, daar, daar is uh, de gemiddelde Johnny op de Vinkenveense plas heel erg jaloers op. 250 pk per stuk, geloof ik. Um, en uh, het was wat laat, want het duurde maar en maar voordat we vertrokken en de zon ging onder. En uh, de kapitein die wilde niet in het donker varen. Dus wat hij deed is gewoon vol gas gaan. Uh -huh. en, en het was best wel een beetje winderig, best wel wat golven. En normaal gesproken in zo'n boot dan. Dan ga je een beetje met de stroming mee. Dus je geeft even wat, uh, laat even wat gas los. geef geeft wat, wat gas zodat je een beetje over de golf heen glijdt. Nou, mooi niet hoor. Hij ging gewoon vol gas. Had uh, gele ogen. Zag er echt niet, niet gezond uit. Dus ik dacht, nou, dit gaan we niet overleven. Um, en, en inderdaad, dan na een ruim half uur dat je denkt... Oké, okay, dit, dit was het. Tot zover mijn leven. Kom je daar op die haven aan. Het gas los. En je maar drijft verder. Ben jij ben jij bijna de hemel binnengevaren. Ah ja, precies. Ja. Azuurblauw water, wat je verder vertelt. En dan gaat de zon onder, kijk je om je heen en je kribbelt met je ogen. En na de hectiek van Bali en de rest van Indonesië... is het een verademing. Ja, ja, ja, dat had ik ook. En, uh, en uh, ik had ook, was ook eindemiddag. Dus dan spreek je rond een uurtje of vijf, zes uh, vanaf dat strand. Ja. En dan is het ook het mooiste van de dag. Want dan kleurt die hemel uh, oranje, roze, paars... Uh, omdat de zon ondergaat. En dan, ja, dan ben je er echt in één keer. En, en wat het, het fijnste aan Nusa is, is dat het autovrij is. Uh, dus die hectiek van het vasteland of van, van de andere eilanden, zeg maar... Uh, die, uh, die neem je ook niet echt mee. Uh, ja. En dan ja, heb je gewoon... Uh, het is echt één grote speeltuin voor, voor jongvolwassenen vooral. Maar ook wel uh, voor, voor alle leeftijden eigenlijk. Uh, dus ja, dus dan is het ook een feest om, uh, om al die foto's weer terug te kijken... en om een verhaal ervan te maken. Ja. Uh, dus dat zijn fijne herinneringen, ja. ja. Nou, dan ben ik op niet heel veel uh, van de zulke soort bijzondere eilanden geweest. Jij wel. Hoe verhoudt dit zich tot uh, nou ja, de andere paradijsjes waar jij bent geweest? Ja, nou kijk, uh, elk paradijs uh, is natuurlijk wel, uh, heeft zijn eigen charme... en uh, met een overkoepelende... Uh, ja, het, het is allemaal fijn, zeg maar. Mm. Uh, dus ja, wat ik, wat ik nu had, is dat het contrast zo groot was. Dus dat het daarom misschien ook extra opvalt dat het uh, daar zo ontzettend ontspannen is. Want ik, ik ben ook wel eens op een Caribisch eiland geweest en daar is het ook relaxed. Uh, maar wat, wat me wel echt, uh, denk ik, een belangrijke rol speelt... is dat het, dat autovrije aspect van, uh, van Nusa. Ja. Uh, omdat je daardoor automatisch... Je kunt niet zo hard. Uh, er rijden wel wat scootertjes en zo. Maar uh, uh, ja, het is. Um, iedereen moet wel een, uh, een stapje terugschakelen, zeg maar. Dus dat, uh, dat speelt wel heel erg mee. Nou, wat heb jij daar gedaan op, dat, op het eiland? Want ja, je kan rondwandelen, je kan uh, strandjes bezoeken, uh, snorkelen, soort dingen. Ja, ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En uh, eigenlijk uh, wat je daar moet doen, uh, dat is de, de, de eerste tip, is een scootertje huren. Want dan. Kun je ook op eigen houtje het eiland rond. En het is een spot goedkoop, want dat kost vijf euro per dag. Uh, en eten kost uh, minder dan uh, een tientje of soms een paar euro. En als je echt goed zoekt en boekt, dan uh, kun je ook voor uh, minder dan een tientje per nacht volgens mij ergens slapen. Hm. Dus je kunt daar, uh, uh, als je een beetje spaart, kun je daar uh, wekenlang uh, heel relaxed verblijven. Um, maar wat het leuk is met een scootertje, is uh, eigenlijk gebeurt er een heleboel rondom de Yellow Bridge. En dat is ook daadwerkelijk een gele brug. Ja. En dan ga je naar het eilandje Nusa Seningan... Mm -hmm. Uh, en daar uh, doe je eigenlijk een beetje van hetzelfde. Maar wat je, wat je, wat je ook nog wel heel erg hebt... Is, uh, zijn verborgen baaitjes en uh, uh, hele mooie stranden. Uh, en er is één... Het heet volgens mij de Devils nog iets. Um, uh, en dat is een, uh, een, een beetje een rotsachtige kust. Uh, en dat wordt dan gezien als de plek waar je de zon onder ziet gaan. Uh, dus ja, wat je, wat je eigenlijk doet is... Uh, een biertje drinken waar het kan. Uh, en dan gewoon lekker uh, een beetje genieten van de, van de vrijheid. die je met je scooter hebt, zeg maar. Ja. Uh, en dan het ene naar het andere een mooie plekje bezoeken. Ja, je bent nou dus al die herinneringen maar aan het ophalen. de foto's aan het bekijken. En ja. daar, daar maak je dan een artikel van, hè? Ja, ja, ja. En denk je dan niet, als je dit leest. van: God, ik wil terug. of uh, ik ga weer, uh, ik moet weer op pad? Ja, zeker. Dat, dat denk ik zeker. Want dit is ook, weet je, het zijn. Ook van die jaloersmakende foto's. Ik word er nu zelf jaloers van dat ik daar een paar maanden geleden was. Uh, met dus uh, uh, ja gewoon palmbomen en hagelwit en zand en uh, uh, azuurblauwe zee. Uh, dus ja, dan heb ik wel, uh, wel zin om weer uh, daarheen te gaan. Um, maar het is ook wel lekker om even een tijdje thuis wat rust te pakken en uh, weer, je weer op te laden. Ja. Uh, en dan uh, over een tijdje weer een keer ergens niet te gaan. Heb je wel eens dat je ergens geweest bent en denkt... ik wil hier eigenlijk helemaal niet over schrijven... want ik wil dit voor mezelf houden. Dit mogen andere mensen helemaal niet zien. Ja, nou dat, dat gevoel dat ik ben OESO wel een beetje. Alleen toen dacht ik, ja dat is een beetje hypocriet... want het is al best wel een bekende toeristische bestemming. <laughs> ja. uh, maar um, ja, het is een beetje het onderdeel van het vak. En um, uh, als ik er... Het is... Aan de ene kant snap ik wel dat je, dat je zo kan denken, maar het is, toch ook wel, het is ook leuk om mensen juist te vertellen over uh, nou, dat is echt leuk of echt de moeite waard uh, en iemand uh, dat toe te vertrouwen. En ik vind het ook altijd heel fijn als uh, mensen uh, mijn tips serieus nemen en uh, daar ook echt op afgaan. Uh, want dat uh, voelt toch ook een beetje alsof je wel in vertrouwen wordt genomen. Ja. Dus dat, uh, daar hou ik wel van. Ja, maar dit is natuurlijk wel een beetje een spagaat. Hè? Want kijk, over Nusa en Bongalam bijvoorbeeld en die devilstier. Wat mij opviel is dat er ontzettend veel uh, Chinese toeristen daar zijn. Um, en daar echt uh, nou ja, honderden die in uh, bestelbusjes, want er mogen geen auto's rijden... maar wel bestelbusjes uh, uh, rondscheuren. Maar die gaan maar naar drie, vier uh, locaties. Bijvoorbeeld de Devil's Tear en, en een paar van de, de Gele Brug... dan willen ze een selfie maken. Maar ja. is er is natuurlijk nog genoeg, genoeg dingetjes de, net buiten de gebaande paden. Zijn dat dan de dingen waar je naar op zoek bent? Nou, sowieso. Ik, ik moet zeggen, dan zal het, het seizoen zijn. Want ik heb me niet zo okay. heel veel Chinezen gezien daar. Uh, en ook bij de busjes. Maar uh, ik geloof je meteen. Want wat Chinezen doen is namelijk alle uh, overbekende hotspots opzoeken daar een foto maken en, uh, en dan weer door naar de volgende. Dus wat ik sowieso uh, fijn vind op reis, is uh, om te kijken of je die uh, groepen kunt vermijden. Uh, en dan kom je automatisch uit bij uh, de wat minder bekende uh, plekken. Maar ja, ik vind dat wel lekker. Um, uh, zo zijn er ook nog steeds wel uh, in eilandengroepen uh, bepaalde eilanden die wat minder uh, populair zijn of wat minder bereikbaar. Uh, en dan... Uh, uh, ja, is het daar gewoon. Ik, vind, ik hou wel van die rust. Ja, ik ja. Ja, kom net van Vlieland af, dus ja, daar, uh, de <lacht> rust heb ik wel gehad uh, nu. Dat heeft een paar Ik kan dagen me geweest. voorstellen, ja. voorstellen, ja, dat, uh, dat moest koud geweest zijn. Ja, het, het Nederlandse Noesel en Bongan, Ja, zeker koud. En, en, uh, <lacht> en redelijk winderig ook, moet ik zeggen. Een Le leuke boottocht was het. Ja. Uh, Bas van Oort hoeft natuurlijk niet altijd uh, ver weg te zijn. Hè. Volgende week spreek je weer en dan heerlijk uh, weer eventjes tien uh, minuutjes in je hoofdvakantie. Nou, uh, helemaal goed. We are juggers.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 We'll Stomme Ruben Heijn heeft mij dus wel even een paar euro'tjes gekost, want ik had uh, met een paar vrienden geweten dat hij de mol was. Nou ja, mooi niet. Uh, want dat was Jan natuurlijk. En, uh, maar gelukkig heeft Ruben wel hele fijne muziek. Dus in die zin maak ik het ook gelijk weer goed er. Met onder andere The Juggler. Wat je hier hoort op MPO uh, Radio 1 in Fris, waar het nu tijd is voor St. Patrick's Day. Nou ja, eigenlijk even een terugblik erop. Want het was natuurlijk zaterdag. De nationale feestdag van Ierland. Die wordt uh, steeds vaker in andere landen gevierd. Ook in Nederland. Uh, maar wat wordt er dan precies gevierd? Ik, ik liep van de week langs uh, die Ierse pub mij in de buurt. Iedereen stond daar binnen. En ik denk dat niemand precies wist wat er aan de hand was. Uh, maar dat het wel heel gezellig was. En Thomas Bex woont nou al een uh, ruim een jaar in Ierland en die, die kan ons daar van alles over vertellen. Uh, goedemorgen, Thomas. Uh, beetje bijgekomen van afgelopen zaterdag? Goedemorgen. Ja, uh, het, we hebben rustig aangedaan dit jaar. Dus uh, het was gezellig. <laughs> Goed zo. Wat wordt er nou, neem ons even mee... wat wordt er nou eigenlijk gevierd tijdens St. Patrick's Day? Uh, St. Patrick's Day is eigenlijk gewoon de nationale feestdag van Ierland. En wat ze eigenlijk vieren... Uh, tenminste wat ze officieel vieren, is... Uh, St. Patrick, de patroonheilige van Ierland, en die heeft, volgens de verhalen, heeft hij alle slangen uit Ierland verjaagd. Ja, dat is natuurlijk niet letterlijk, dat de slangen, dat betekent eigenlijk alle heidenen uit Ierland, hm. want St. Patrick was een, uh, katholieke, uh, een katholieke heilige. Yeah. Dus dat is hetgene wat ze dus eigenlijk vieren officieel, maar het komt er net zoals dat ze in Nederland uh, in het zuiden carnaval vieren, waar ze eigenlijk uh, ook, wat eigenlijk ook een christelijke feestdag is, dat nou, het is gewoon een, een, een excuus om een gezellig een biertje te doen in de stad en ja. lekker los te gaan. En als je dan de betekenis vraagt, dan moeten mensen even heel diep nadenken, even achter op de bol uh, uh, krabbelen. En, uh... Nou, ik denk wel dat de meeste mensen het weten, want uh, Jorland is nog steeds best wel een katholiek man. Ja. Alleen, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk helemaal niet interesseren wat de echte reden is. <laughs> het gaat ja. gewoon om het feest. Zijn er dan nog bepaalde rituelen of, of gebruik gaat. op deze dag? Uh, uh, heel veel bier drinken <laughs> dat is voornamelijk het belangrijkste wat de Ieren doen en uh, uh, iedereen die op bezoek komt er is een parade, net zoals je met, uh, met carnaval een optocht hebt mm. uh, hier ook een parade en, uh, ja, uh, er komen de groepen langs en, en, en muziek en dan vooral die Ierse typische Ierse, uh, Ierse muziek ja. die je heel veel ziet uh, er zijn bepaalde uh, sportwedstrijden die gepland worden... Op, uh, die altijd gepland zijn op St. Patrick's Day. Mm -hmm. Dus wat je heel vaak ziet... is dat ze dan uh, mensen middags... Uh, uh, oh. eerst naar zo'n wedstrijd gaan... en dan daarna echt helemaal los in de stad. En dit jaar was ook de... en ik weet eerlijk gezegd niet of dat altijd zo is... maar dit jaar was dus de laatste wedstrijddag... van de Six Nations Cup van rugby. Nee. Uh, was ook vandaag. Uh, rugby is een van de allerpopulairste sporten hier... En toevallig, Ierland um, heeft Six Nations gewonnen. Wat al heel erg goed is. En, uh, maar ze konden ook nog eens de Grand Slam winnen. Dus alle zesde wedstrijden op rij. En ze moesten tegen Engeland om die laatste wedstrijd te winnen. En Engeland is de grote gevaar. Dus de hele. Uh, ja, al... Dus het was zeg maar uh, dubbel feest eigenlijk, zou je het kunnen zeggen. Berder nog? Volgens mij is hij weg. Dus even kijken of we hem opnieuw kunnen bellen. Dan uh, luisteren we ondertussen even naar uh, Paul de Munnik. Niemand zo dichtbij. Aan het eind van de weg zag ik toch altijd jou weerstaan. Ik zocht mijn grenzen lachend op en ging er gierend aan voorbij. Maar niemand kwam zo Nou, Misschien waren dat uh, de Engelsen die, die wraak namen, maar daar ben je weer, Thomas. Ja, daar ben ik ja, ja, we gaan het net over het succes dat, hebben van uh, uh, weet je wat, blijf even hangen. Dan gaan we zo nog even doorpraten. Um, tot het eerste, ja, tot uh, even kijken, nog, nog 30 seconden praat ik even verder. En dan na het nieuws ga ik even door. Want ik vind het zo leuk dat St. Patrick's Day. Heb je nog bijzondere dingen gegeten uh, die je dan zo eet tijdens de St. Patrick's Day? Mm, of? Nee, niet echt. Het gaat namelijk om een, vloe een vloeibare eten, zeg maar. Voornamelijk wat je in een gras kunt stoppen, uh, ja. ja. ja. Nou, hè, wat, wat jammer dat die lijn het wegvult. Maar ik, ik wil toch even weten wat er nog meer gebeurt. Ook onder wat je daar doet. Dus laten we zo even uh, doorpraten na het nieuws van vijf. Als je dat, uh, dat tenminste goed vindt, Thomas. Ja, dat is geen probleem. Dan uh, kom ik zo bij je terug in het uh, tweede uur van Fris. Waar we het uh, ook nog gaan hebben over uh, ja, wakker worden met een wijsje. Hoe je kinderen, uh, ja, jonge kinderen uh, muziekopvoeding kan geven. Vertel...